7 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De ondernemingsraad van het failliete MC Slotenvaart staat positief tegenover de plannen voor een doorstart... van het ziekenhuis in Amsterdam. De raad heeft het plan besproken en zegt hoopvol te zijn. Een meerderheid van de medisch specialisten van het Slotenvaartziekenhuis liet zich zaterdag ook al positief uit over de plannen. De curatoren zijn in gesprek met een consortium. Ze beoordelen de plannen komende week. Er is nu nadrukkelijk nog geen akkoord, zeggen ze. In Amsterdam is de Kristalnacht herdacht. Tijdens die nacht in 1938 kwam het in Nazi-Duitsland tot een uitbarsting van jodenhaat. Daarbij werden Joodse bezittingen vernield en joden werden vernederd en vermoord. De voorzitter van het comité 4 en 5 mei, Gerdy Verbeet, zei onder meer dat ze begrip heeft voor de zorgen van joden in Nederland... die zich nu afvragen of het wel veilig genoeg is om te blijven. Vrijdag, toen het precies 80 jaar geleden was, waren er al herdenkingen. Vandaag was de nationale herdenking in de Portugese synagoge. Er staan in Nederland steeds minder mensenhandelaren terecht. In 2012 waren er nog 315 zaken. Vorig jaar waren dat er minder dan de helft, 141. Het blijkt uit cijfers die Nieuwsuur heeft opgevraagd bij het Openbaar Ministerie. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen... Bolhaar vindt de cijfers zorgelijk... omdat het probleem volgens hem niet minder is geworden. In de Eredivisie heeft Feyenoord uit met 2-0 gewonnen van Herakles. Eerder vanmiddag won AZ bij ADO Den Haag met 1-0. Ajax won uit met 7-1 van Excelsior. En Groningen versloeg thuis Herenveen met 2-0. De Groningers staan daardoor niet langer op de laatste plaats in de Eredivisie. Het weer. Vanavond wordt het meest droog... maar later gaat het weer regenen vannacht. Minima rond 9 graden. Morgen is het regenachtig en bewolkt. Het wordt dan onder de wolken 11 of 12 graden. Hier en daar kan even de zon tevoorschijn komen... en dan kan het in Zuid-Limburg nog wel 15 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Luister luistert naar CFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling en presentatie, Ruud Jansen. Zondagavond, 7 uur. En dat betekent wederom CFM Klassiek. En uh, we gaan nog even door <tosses> waar we in een vorige uitzending gebleven waren. U weet het, de klassieke muziek voor Metalhead. Ja, metalheads zijn natuurlijk mensen die van zware metalen houden, heavy metal. Maar meestal houden ze ook van toch wel de wat heavier klassieke muziek. En heel veel van die metalbands gebruiken ook klassieke thema's in hun muziek. Dat wil niet zeggen dat deze thema's allemaal door die bands gebruikt zijn. Maar ze staan nou eenmaal in een hele leuke lijst die ik vond. Dus we gaan daarmee verder. En de eerste componist die aan bod komt is Jean Sibelius, een Finse componist. En van hem gaan we luisteren naar Tapiola, opus 112. De Lachti Symphony Orchestra speelde het onder leiding van Oko Kamel. En dan gaan we naar dit prachtige stuk van Sibelius weer naar Beethoven, Ludwig van Beethoven. En van hem gaan we luisteren naar een deel uit de symfonie nummer 9 in d Mineur. zijn laatste symfonie die hij schreef en die hij zelf nooit gehoord heeft, want hij was toen al doof. En uh, hij heeft de muziek alleen in zijn hoofd gehoord. Nou, ik vind het dan dubbel geniaal dat je zoiets moois weet te schrijven. Opus 125 en daaruit het deel 2. Het, oh, dan moet ik even kijken. Molto Vivatje. Um, het wordt uitgevoerd door Anima Eterna onder leiding van Jos van Immerseel. <tied> Kindsuite nummer 1, Open 46, deel 4 van Edward Griech. Wel zo'n beetje zijn beroemdste stuk, denk ik. En daaruit uh, het stuk In the Hall of the Mountain King. Het wordt uitgevoerd door het Bergen Philharmonic Orchestra... onder leiding van Ole Christian Ruud. En ik weet nergens van. Naar Richard Wagner. Ook weer zo'n uh, componist met hele pompeuze composities. En vooral ook erg lange soms. Uh, we gaan naar Das Rheingold. Uh, WWV 86a is het catalogusnummer. En we gaan luisteren naar het deel The Entry of the Gods into Valhalla. Oftewel: het, De Entree van de Goden in het Valhalla. Nou, prachtig mooi. Cleveland Orchestra. Die gaan het uitvoeren. En de uh, dirigent is uh, George Zell. Dan gaan we naar uh, Tsjecho-Slowakije of Tsjechië mag tegenwoordig ook. Of Slowakije, maakt het uit. Antonin Dvořák, dat is de volgende componist. Symfonie nummer 9 in E mineur, opus 95. catalogusnummer nummer is uh, B178. En uh, we gaan uh, luisteren naar het derde deel uit die symfonie. Het Scherzo Molto Vivace. En de, de uitvoerende zijn het London Symphony Orchestra onder leiding van Istvan Keres. MUZIEK Uh-huh. De volgende componist, Karel Orff, vooral beroemd geworden vanwege zijn Carmina Burana. Maar ook eh, verantwoordelijk voor onder andere het Schulewerk. En eh, dat was een soort eh, muziek op ritmische instrumenten. als woedblokjes, xilofoontjes, eh, klokkenspelletjes. noem het allemaal maar op. En dat was dan eh, ter, eh, ter functie van opvoeding van schoolkinderen. Ik heb daar zelf helaas ook onder geleden. Eh, wij waren dat vroeger op school verplicht. Goed, maar daar gaan we het nu niet over hebben. We gaan het nu hebben over de Camina Burana... en wel de introduction Fortuna Imperatrix Mundi. En eh, daaruit het eerste deel O Fortuna. En dat is een zeer bekend en vooral eh, mooi werk. Ook nu weer het London Symphony Orchestra. En nu onder leiding van de bekende dirigent André Previn. Dan zijn we alweer door het eerste uur heen. En het tweede uur eh, hebben we nog veel meer voor u. En vooral hele lange stukken. Dat ook nog eens een keer. Eh, het eerste uur zit erop van deze CFM Klassiek. En eh, we hopen u straks natuurlijk aan het eind, eh, na het nieuws van acht uur... weer aan uw computertoestel of tv of hoe dan ook te treffen. Ik zou zeggen neem een lekker bakje koffie. Dan gaan wij dat ook doen. En ik zie u zo weer. Tot straks.